Nou, Had je al maar echt een recept hiervan achtergelaten in een boekje of zo? Nee. Gewoon een opgevoel nagaan? Ge... Oh, nee, uh, nee oh, de, de, de cake? Ja. Ja, die staat bij mijn moeder in, uh, in haar schriftje. Ja. En de crème heb ik ergens anders vandaan. En uh, ik heb hem uiteindelijk bij elkaar gefantaseerd, zeg maar. Heel lekker. Uh. Ik zet hem alleen een vol. Maar um, ik ken Michiel heel lang. Namelijk uit een jeugdvereniging. De Nederlandse Jeugd voor Natuurstudie. En daar hebben we allebei in gezeten. Oké, okay. tot ons 23ste. Had en ik vroeg een weloppas in, in het, zeg maar, toen in een raadje wat nu dan een marktplaats is geworden, want ik heb wel een weloppas gezocht en zij hadden ook een kind en toen hebben we op elkaar's kind opgepast wat? en in de tijd heb ik dus misschien helemaal zeg niet gezien en toen was een keertje in hun zaten zij, hadden zij een, een tuin, ontdekte een, een moestuin. Ja, zo'n woestuin. Zo ja. Een, uh, volkstuin. Een, volkstuin, ja. ja, dat was het. En daar was een feest. En daar waren Michiel en Renate. Ja. En hé, hey, Michiel, hé. Hey. Ja. Hoppig. En de kloor, ja, er was ook nog een van Ine. Die Ine had ook nog bij de vereniging gezegd. In ieder geval. En toen waren we aan ja. het spreken. En uh, mijn kidsprover was toen al bekend bij mijn vrienden. En toen was ze ja, bij met Renate. En toen ja. daarna was het een vloer Oh. Zoals Renate Want Renate heb je wonen in de Tweede Jan steenslaat uh, ja. Ja. Dus, uh. ja, mag ik afbreken ja. Uh. Uh. Ja. ja Het waren geen ditboeken nee. nee, die heb ik weer teruggelegd Maar je kan er vast op wat terug ja. Het is allemaal veel te lekker Thank okay. je een kaartje van de winkel gevolgd? Ehm... Uh, ik ja. het Maar ik kan... Oh ja, ah, dankjewel. Uh -huh. Bedankt. je nee, mag ook zo'n boekje meenemen van... Uh, winkels, daar staan we ook in. Van verschillende winkels in de pijt. Ja, ik heb een pijt helemaal. Ik ben voor het eerst Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Kom je dan op toeval binnen hier? Uh, nou, dat is toeval. Maar ik uh, speel met iemand samen voor, de, voor het eerst dan met Jello. Okay. Dus ik ben benieuwd uh, hoe ja. het gaat. Vandaar, ik dacht, voordat ik, ik daarheen ga. Ik ben hier om de hoek. Ja. Oké, ziens. leuk hier. Dag. Is heel een pak niet iets voor jou? Uh, ik ben professioneel bakker, dus ik uh, kan ik niet aan meedoen. Oh, dat kan dan niet? Nee, dat is je... voor amateurbakkers. Oh, dus als je een winkel hebt dan? Volgens mij is dat niet... Uh... Nee, de bedoeling. Er zitten alleen maar amateurs, dus ik kan me niet voorstellen dat ik daar aan mee zou mogen. Oh ja. Maar, uh, ja, zodoende kwam ik hun tegen, dus ik, ik, ja, ik heb verschillende lijntjes met hun. Van, en en, en ja, Renate komt natuurlijk uit Duitsland, dus ja, ja. heeft ze affiniteit in leven, Ja, met, met wat je maakt ook, ja. En hmm. De walnoten-ding, uh, hoe heet het die? De walnoten, Ja, de, de, de ja van, dat, die was mijn favoriet. Dat is heel lekker. Maar de rest was ook allemaal heel lekker. Ja, dat, als je dat tegen de naderen zegt, dan zal ze dat beamen. Ja? Anders zij, neem ik een stukje voor, ga ik een stukje voor hen meenemen. Zij zijn er ook zeer over te spreken, omdat ze ook in, in het Zwitserland komen. Ja. Dan, uh, vinden ze deze ook erg lekker? Hè? Ja. Het is een Zwitsers ja, recept. Heel lekker. Wat jij hier toevallig een van het? Vast wel. Ja. Yeah. Dat ik uh, iets er langs mag komen ja. ik, ik zit, Ja, je hebt een aantal geluiden nog helemaal niet, niet Opgezonderd ik denk, Ja, eigenlijk moet ik denk ik, Ja, ik kan ze ja, Even de Oké okay. stelling uit, uh, uit Duitsland en dan hoor ik heel vaak, dan zijn ze al aan het bliepen met hun pakjes en dan hoor ik bliep bliep en dan denk ik, oh ja dan hoor, het komt eraan, weet je Oh, maar dat is, dit is, dit is niet de DHL, het is een oh. andere maar dan hoor je dat bliep bliep oh, dat, dat is wel een tegenwoordig een heel een geluid dat heel vaak hoort omdat al oh, die pakjes Ja. hou je dat dan bij een groothandel in uh, Duitsland? Uh, nee, bij een uh, directe bakker, die stuurt dat om aan oh, oké okay. met Maar vroeger was dit je werkplek, toch? Want dat deel, deel was er nog niet. Nee, dit deel is helemaal niet gebouwd. Ja, niet... oh. Nee, het was er al. Oh, het is een heel mooi okay.